...met het NOS-journaal. Drie politici willen voorzitter van de Tweede Kamer worden. Naast de huidige voorzitter PVV'er Martin Bosma... ...hebben ook GroenLinks-PVDA-Kamerlid Tom van der Lee... ...en Tom van Kampen van de VVD gesolliciteerd. Van der Lee was twee jaar geleden ook al kandidaat... ...maar toen werd Bosma verkozen. Tot morgenmiddag kunnen zich nog nieuwe kandidaten melden. Dinsdag wordt dan de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer gekozen.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 Na de brand in een woonzorgcentrum in Tilburg gisteren zijn 16 appartementen nog onbewoonbaar. De schade is te groot en er is geen elektriciteit in de woningen. De bewoners krijgen mogelijk een tijdelijk verblijf in een ander gedeelte van het complex. De bewoners van de andere geëvacueerde appartementen kunnen vanavond terug naar huis. In totaal moesten zo'n 200 bewoners hun huis uit. De brand begon gistermiddag vermoedelijk in een meterkast. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. De vrouwen van FC Twente hebben de eredivisie topper tegen Feyenoord gewonnen. Het werd 3-2. Het winnende doelpunt werd pas kort voor tijd gemaakt door Jill Roord. Door de zege is FC Twente de nieuwe koploper in de eredivisie. De vrouwen van Ajax hebben evenveel punten, maar een lager doelsaldo. Het weer, het koelt snel af. In het oosten is het al rond het vriespunt. Vanavond neemt dan de bewolking weer toe en dan lopen ook de temperaturen op.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 En uh, grootgezin? Nee, nee. één oudere broer. Oké. Okay. En, uh, en, en ook je hele jeugd doorgebracht in Zwolle? Nee, nee. nee. We zijn uh, via Uithoorn uh, in 1976 verhuisd naar Haarlem. Oké. Okay. De rand van Aardehout. Ja. En uh, daar heb ik tien jaar gewoond. Totdat ik naar Amsterdam vertrok. Om te studeren?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 Ik zat op school in Elverveen en in Aardehout. Ik roeide in Heemsteden. We gingen winkelen in Aardehout of in Heemsteden. Ik zie die grenzen nooit zo strak. Het was eigenlijk voor jou Zuid-Kennemeland.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 of nee, de Bierska, alles is bijna in de straat. Ja, ja. Oh ja, zo centraal woon je? Ja. Ja, oké. Okay, dus, okay. dus ja, dit is heerlijk. Ja. To the food in my.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 don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took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 Ja, zeker. En pas als hij uh, een beetje aan je gewend was, dan ontstond er iets. <laughs> ja. ja. Zo was het wel, hè? Ja, dat had ik ja. ook wel. Ja, en je moest wat dingen laten zien. Ja, ja. ja het is natuurlijk inderdaad klassieke moppenkomp, maar ik heb ook enorm met hem gelachen. Ja, ja, ja, ja, ja.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 goed gegaan. Dus het was... Uh, ja, ja, het was volledig overbodig. Hè. Dus, uh, maar goed, je kwam dus uh, terug op het circuit. En wat voor tijd was dat? Want het circuit heeft natuurlijk uh, allerlei periodes gekend. Het, wa het was de tijd van het Mickey Mouse circuit. is hmm. uh, dus, uh, veel nationale klassen. Uh, maar de baan was ingekort. Ja. Uh, financieel stond het er niet best voor. Uh, Hans Ernst deze.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 FM oh, Friends, please hear me do I've got a message just for you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 Mijn eerste boek was, uh, Dwars door de Tarzanboog. Dat heb ik in, is in 2003 uitgegeven. Ja. En dat was omdat ik, nou, als historicus wilde ik ook meer begrijpen van de geschiedenis van de Formule 1. Wat, ik dacht, wat is er logischer dan een boek maken over alle Nederlanders die Formule 1 hebben gereden. Ja. En dat, was, dat is vrij goed geslaagd. Er zijn verschillende durken ook van gemaakt, Boek ook uitgebreid...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 Ik ben er ruim een maand mee bezig. Met één uh, schokkel in, hè, Van 365, dagen? Hè? Ja, nou, we smokkelen een beetje, want het weekend is uh, uh, één blaadje. <laughs> komen. Dus het is inderdaad ruim 320 uh, uh, pagina's. Ja, ja. Nou, keer 9, reken maar uit. Ja, ja. 9 keer 320. Maar, is, maar je vindt uh, elke keer nog wat.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 En de Nederlanders die in de Formule 1 hebben gerezen, dat varieerde van Carlo Gaudet en Gijs van Lennep, twee, twee van die klassieke jongeren ja. die een carrière hebben gemaakt door de garagehouders die in de jaren zeventig opkwamen. Denk ik aan Boyai, of Wunderink, uiteindelijk werd het allemaal een stuk professioneler en, en, en was Joost Stappen op dat moment de, de laatste. Hmm. Um,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 Van de klis over zijn boek Dwars door de Tarzanbocht. Een succesvol boek over uh, de Nederlandse Formule 1 koers. En ik heb nog even onderzoek gedaan naar die naam Tarsenbocht En het internet meldt over het ontstaan van de naam. En daar doen verschillende verhalen over de ronde. Het eerste verhaal is dat er vroeger een duin een duinaardoppelveldje gelegen was. Eh, precies op die plek natuurlijk van die bocht. En dat eh, en was van een eh, eigenaar met een uiterlijk gelijkend aan Tarzan. En dan uit die film uit 1932 met Johnny Wijsmoeder. En die man die had dus de bijnaam Tarzan. En deze onbekend gebleven man wilde pas wijken met zijn volkstuin... als er een bocht naar hem zijn, zou zijn vernoemd.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 Talking about saving souls and all the time, Legion.